Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De milieuzone in Rotterdam werpt zijn vruchten af. Volgens de gemeente is de uitstoot van roet tussen oktober vorig jaar en juni dit jaar met een vijfde gedaald. Dat komt vooral doordat er in de binnenstad minder oude dieselauto's rijden. Rotterdam is tevreden en zegt dat de stad op koers ligt om het voor 2018 gestelde doel te halen. Dan moet de uitstoot met 40 procent zijn verminderd. De Consumentenbond begint een rechtszaak tegen Samsung. Dat bedrijf komt veel te laat met updates voor zijn Android-telefoons... of helemaal niet, zegt de bond. Updates van de software zijn belangrijk voor de veiligheid... anders kunnen de toestellen worden gehackt. De Consumentenbond spande eerder een kort geding aan. Toen kon de rechter geen uitspraak doen omdat de zaak zo ingewikkeld is. Nu begint de bond een bodemprocedure. De eis is dat Samsung dat minimaal twee jaar na aankoop... of vier jaar na de introductie van het toestel met een update komt... PSV is niet van plan om de Spaanse justitie de namen te geven van muntjesgooiers. In maart beledigde PSV-fans Spaanse bedelaars voorafgaand aan de wedstrijd tegen Atletico Madrid. Ze gooiden muntjes op straat, staken geld in brand en lieten bedelende vrouwen tegen betaling push-ups doen. PSV-directeur Gerbrand zegt dat de club de supporters al genoeg heeft gestraft door stadionverboden op te leggen. Spoorbeheerder ProRail gaat draadloze sensoren plaatsen op het spoor om problemen met sneeuw en ijs te voorkomen. Meldingen van de sensoren worden doorgegeven aan de treinverkeersleiding, zodat die bij extreem weer sneller de dienstregeling kan aanpassen. ProRail heeft de sensoren bij Utrecht getest en gaat ze nu op andere drukke plekken plaatsen. Het weer eerst bewolking, later zon. Op de wadden nog een enkele bui. Het wordt maximaal 6 graden. In het weekend is het overdag droog met nu en dan zon. En dan, dan wordt het een graad of 6. Dit was het... Echt... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De alleen file op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij knopen lunetten twee kilometer door een ongeluk. De linkerrij trok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zeer goedemorgen luisteraars, welkom bij weer twee uur lang watertorensport. Ik geef snel het woord aan Henny Rukert en Ron Perrimoom-Vollert. Dankjewel Charles. Goedemorgen. Charles Duijf, onze technicus vandaag. Die uh, gaat ons weer verblijden, maar die zal ongetwijfeld zo meteen als eerste nummer uh, in mijn secretly live uh, draaien van Leonard Cohen, want die is overleden rond. Ja, zeker. Dat uh, is uh, vannacht uh, gebeurd. Hè, ik, ik las het ook zelf, hoor. Maar goed, hij heeft net een plaat uit, hè. En uh, uh, daarin uh, neemt hij, net als David Bowie heeft gedaan... een voorschotje op zijn eigen dood, want hij zag het dus aankomen. Typisch is dat, hè? Uh, uh, ja, nou ja, als je dat als artiest uh, uh, voelt aankomen... Dan wil je nog één keer even wat laten, van je laten horen. Ja. Um, ik ben even de titel kwijt, maar het is iets met Dark, uh, volgens mij. Uh, ja, ja. Uh, hij, hij zag het, hij vo voelde het en uh, die plaat is net uit. En, uh... ja, we gaan hem zo draaien, we gaan Zeker. Uh, niet die nieuwe plaat hoor. Maar uh, we gaan nee, nee. ook uh, vandaag over sport praten. Want ja. dat doen we altijd in de Zeker. Wij hebben een van de grote uitblinkers van de voetbalvereniging Zandvoort. Die komt uh, zometeen langs. We hebben een Bosnische voetballer die langskomt. En we hebben Lex de Groot als gast in de studio. En Lex de Groot is een all-round uh, trainer. Mag ik wel zeggen, hè? Ja, goedemorgen, inderdaad. En actief bij twee clubs? Uh, nou, nu nog maar eentje. Ik was bij twee clubs actief. En af en toe val ik daar nog wel eens in. Ja, nou, dat ben dat ben was Bennebroek, Club. geloof ik, hè? Ja, dat ja. Je nee, ben, ben, Bennebroek, dat is was... Bennebroek is hockey. En ik heb ook bij het gevoetbald. Ja. En uh, ik ben nu nog zeg maar, als trainer uh, verbonden aan de Koninklijke HFC... En dat doe je eigenlijk alles, van jong tot oud. Ja. Van de, de F's uh, tot en met de senioren. Ja. Leuk man. Ja, in je scheidsrechter ook nog hè, daarnaast? Doe ik ook nog, ja. ja. Ik dacht, zondag heb ik dan niks te doen, dus laat ik ook nog maar fluiten. Nee, precies. Dus ja. als, ik, <laughs> als ik even naar je, als ik naar je cv kijk, dan heb je volgens mij uh, helemaal geen tijd om te werken. Want er is uh, en voetbal, voetbalscheidsrechter, voetbaltrainer, wielrennen, mountainbiken, alpine skiën, duiken, vissen, tennis, golf. Sport begeleiden van mijn kinderen. Daar heeft hij toch nog Oké. ergens tijd voor. Precies. Ja. En sport kijken. Ja, ja. Nou, ik, ik weet niet waar hij de tijd vandaan haalt om nog te werken dan, toch? Nou ja, het, het moet wel. Hij moet wel brood op de plank komen. Dus uh, moet ik het vind goed, het... goed plannen. En uh, ja, ochtends uh, uh, hoef je meestal nog niet, niet te voetballen. Dus dan, uh... Ik vind het raadselt ja. knap. hè niet, toch? Ja, absoluut. <laughs> ik weet ook hoe hij uh, hoe het doet, hoor. Want ik uh, zie hem vaak bezig. En ik heb ook uh, zijn teamje gedeeld. Toen hij een blessure had. En ja, het is een voortreffelijke trainer. Heel goed. Voor hem is de eerste plaats. Zo is dat. <laughs> ja, Ron en Henny, hebben jullie een geheim leven? Of? <laughs> nee. Ik wel, uh, wil, wil je ook weten wat het geheim is? Nou, vertel. Ja, nee, dan is het niet <laughs> geheim <weer. laughs> In, my In my secret life, Planet Cohen. In, In my secret In life. life. In my secret I'm De, de, de mannen zitten de poploemen wel alles over sport te vertellen daar ja, gaat het ook om in ja, natuurlijk. maar Charles ik heb nog even uitgezocht de plaat die net uit is van Leonard Cohen You Want It Darker You ja. Want It Darker het blijft het blijft, blijft die piezen ja. Donkerder dan dood kan je niet zijn nee maar dat is wel die, hè, de plaat waarin die zeg maar die net is uitgekomen en waarvan men nu zegt van ja dat is hij neemt hij voorschotje op zijn eigen overlijden Anyway, dat gaan we niet doen. We vergeten dat nu even. We hebben en, als gast ja, ga Lex door. de Groot. We hebben zometeen als gast uh, een van de voetballers van Zandvoort. Maar we gaan eerst praten over iets heel anders, namelijk over wielrennen. Daar hou je ook van Lex hè? Zeker, ja. Ik uh, probeer altijd wel de grote rondes te volgen. En uh, zelf af en toe eens een, uh, een stukje te fietsen. Jo. Hoor je het André? Onze gast van vandaag Lex de Groot is een fietsliefhebber. Nou ja, het zijn gelukkig steeds meer mensen, ook uit de voetbalwereld, die de fiets hebben leren kennen. En die naast hun uh, voetbalactiviteiten ook uh, minstens uh, jaarlijks de fiets uh, adoreren. Maar regelmatig gewoon zelf op de fiets zitten. Ik ken dat verschillende. Henk de Jong is een goede vriend, voormalig trainer van uh, Cambuur. Die is helemaal fietsgek. Johnny Rep is dus waflid en... En ook helemaal fiets gek geworden. Want uh, met fietsen krijg je weinig last van je knieën, zeggen ze dan, hè? Ja, klopt. Ja. En, en bovenbeenspieren krijg je ja. ook. Ja. En goed voor je uithoudingsvermogen. Ja, en het is ook nog gezellig. En je kan ook nog lekker meewaffen. <laughs> ja, want die wafzijd van jou. Het, het wordt populairder en populairder, Ja, ja nou ja. Uh, uh, Vooral ook in de laatste weken, nou het uh, seizoen voorbij is... is even gekeken onder de wafleden wat zij ervan vinden. Wie is de beste renner? Wie is de beste renster? Wie is het grootste talent van Nederland? Nou, doe de uitslag. Uh, Geef de uitslag. Uh, ja, die, uh, die enquêtes die zijn... Uh, toch representatief. Het zijn mensen uit de wielenwereld. En dan kunnen anderen dat wel commercieel proberen te exploiteren. Maar ik doe dat gewoon op WAF. En de mensen geven hun eerlijke mening. Jij bedoelt dat vandaag de, de wielrenner van het jaar verkiezingen in het Autotron in Rosmalen niet helemaal de juiste weg is? Uh, jawel. Het is fijn dat er evenementen worden georganiseerd. En het is natuurlijk fantastisch dat er steeds meer mensen naartoe trekken. Vooral mensen die niet van oudsher uit de wielenwereld komen. Maar mensen die die ervoor gekozen hebben om ook een fiets met een krom stuur te kopen. Vaak resulteert dat in het kopen van een bril en een soort half ei op hun hoofd. En die mensen die gaan ook fietsen en die zeggen... van verrek, dat is leuk zeg. Nou ja, dan zijn er ook de negatieve kanten van... soms kan je op je kop vallen en uh, soms uh, kun je in de rij, in de filerij op het duimpad... en zijn er wat perikelen, maar ze zo langzamerhand begint met het beter te begrijpen... dan is er een soort... Uh, ...etiketten op de fiets. Toen wij vroeger fietsten en trainden in Spanje... ...en in Frankrijk en in Italië... ...dan kwamen die kindertjes uh, over de straat... ...rennen, mama, mama, mama, Corridori, Corridori. Nou, dan kwam het hele dorp uit... ...om te kijken, er kwamen een paar wielrenners langs... Te, uh, ...en die waren trainen. En nu is het zo dat in Limburg... Uh, ...als je het weekendje een beetje wil gaan fietsen... ...dan fiets je in de file... Ja. Daarom zeg ik tegen al die mensen van joh, het heuveltjes opfietsen is ook niet alles. Je kan ook een keer tegen de wind inrijden. Moet je eens dus kijken in uh, Drenthe en in Groningen. Wat een, wat een wegen er zijn. Wat mooi dat is. En wat, wat een rust. En wat een konijntjes en een reetjes in de wei. <laughs> maar jij gaat vanavond niet naar het autotol in Rosmalen om bij de verkiezing van de wielrenner van het jaar te zijn. Ik ben niet uitgenodigd. <laughs> En ik verwacht toch wel als opperwaffer om op zijn minst uitgenodigd te worden. Een van mijn beste kolonisten op WAF, Jan Zomer, is wel uitgenodigd. En uh, nou, ik had uh, graag in dat gezelschap verkeerd. Hoewel ik hier liever vertoef in het Veendamse. met mijn gezellige gezinnetje. en lekker zit te waffen met jullie allemaal. Zo is dat. He? Maar wat zit daar achter, André? Ja, er moet iemand zijn die het epicentrum beheert, hè? <laughs> Maar is, wat, wat, waarom zou je niet uitgenodigd zijn? Hoe komt dat dan? Ik weet het niet. Ja, ik weet het niet. Geen idee. Nou, ik hoorde een aarseling in je stem. Ik weet het niet. Ik heb echt geen idee. Ze mogen, als de, de grote baas van Sunweb, uh, die een nieuwe ploeg gaat sponsoren voor ruim vijf jaar... mij wel uitnodigt en het nuttig vindt en zinvol om elkaar wat beter te leren kennen... <coughs> Uh, want je gaat een aantal jaren de toekomst in, tenminste, dat hopen we dan. He? En uh, ja, dit soort organisaties, ik weet het niet. Ik, nee, je bent ik, een criticaster, dat ik, zou ik, dat ik, het kunnen wat zijn? Wat zeg je? Je bent een criticaster, je, bent, uh, je durft uh, je mond te openen. Ja, ik uh, ben een beetje een horsel af en toe. <laughs> <laughs> ja, en nou, dan moet iemand zijn die dat gewoon in, in iemands gezicht zegt... Ja, en, uh, maar aan de andere kant zeg ik ook van jongens hou nog eens op over dat dopinggelul. Het is voorbij, het is over, andere tijden breken aan, het is allemaal wat rustiger. En ja, wat, wat hier gebeurt in, uh, als je het woord de, uh, doping noemt, dan gaan er uh, alle mensen, hè, zoals bij het voetbal, uh, 17 miljoen meningen... Dat krijg je dan ook over, over dit onderwerp. Dus ik heb het eventjes, ik had een gesprek met iemand die zegt van... ...joh, ik kan bij jou op WAF eigenlijk niet mijn mening ventileren over doping. Ik zei nee, er is een speciaal kanaal voor waar je de hele dag daarover mag praten. Wat mij betreft is dat een periode geweest die, waar een dikke streep onder staat... ...en iemand die de regels nu overtreedt, nou ja, die zal het weten... He, maar uh, ik heb het niet alleen gezien, ik heb het meegemaakt en geleefd. En ik heb er zelfs een keuze door gemaakt toen ik nog geen twintig was. Van, dat is niet mijn wereld, dacht ik toen. Nou, uh, inmiddels is het wel weer mijn wereld, want het wielrennen is zo ongelooflijk mooi. En ik kan zelfs nog beter oordelen, inmiddels heb ik al tien jaar het voetbal leren kennen. Mijn zoontje, die zei toen hij zes was, papa, mag ik voetballen? Ik zeg, als je niet op opzodemieten... So <lacht> Nou, sinds die dag sta ik elke dag om die witte kleider te krijgen. Hij maakt wel mooie doelpunten. Nou, lekker hè? Jo. Ja, ik heb nog nooit een training gemist. Kun je nagaan? Ja, leuk. Gelukkig kan ik erbij zijn. Wat fijn. En dat vindt het jong ook fijn. Ja. En uh, hij wordt steeds beter. En uh, ja, het wordt nu echt tijd voor de volgende stap, ja. Zeg, je zit nu te kijken naar het fietsen heel ergens anders op de wereld. Ik dacht dat het afgelopen was. Ja, we nou, moeten eens kijken. Of, wacht, het is een uh, live reportage... En uh, dat is de Tour of uh, Taihu Lake. En dat is een prachtige koers, maar vooral waar men natuurlijk de promotie uit probeert te halen van leer een land kennen. Hè, zoals in boven de Tour de France doen dat al die kastelen en die, die landerijen, die, die, de, de bergen laat men zien. Um, hier laat men het land China zien met een enthousiast publiek of ze daar naartoe gestuurd zijn of niet, dat weet ik niet precies. Maar je ziet hier mooie koers. Ja, zijn er nog bekende ziet... renners? Wat zeg je? Zijn er nog bekende renners? Nou, het... het, het, het, het hoe heet het? Parkhotel Valkenburg. Het is een... Uh, hoe heet het? Uh, niet Pro Tour, maar dan net onder. Continental uh, uh -huh. Race. En ik zie ook de jeugd van uh, Katusha zit erbij. Een paar Belgische ploegen. En het is... Uh, Mooie koers, het is uh, een beloftekoers zeg maar. Maar ja, daar hebben we van deze herfst ook van genoten in Olympiastour door Nederland. Ja. Waar je fantastische koers hebt gezien en waar uh, wereldkampioenen uitkwamen. Maar het is wel weer opvallend, hè? zelfs China doet mee in die uh, reclame voor zijn land, ja. voor het land. Ja. Zandvoort nog niet. Nee. En, nou, de gemeente heeft anders gekozen. Dat moeten ze zelf weten. Ik heb inmiddels met, het, met de zaakgelastigde van het circuit van Zandvoort... bij toeval stonden ze op Facebook, heb ik gezegd van... goh, komen er nog wat wiel wielerwedstrijden op het circuit? <laughs> ja, leuk. En ik heb verwezen naar onze gesprekken op ZFM, ja. radio... en dat wij enthousiast zijn, samen met nota bene... de grote man van Tour, Vuelta en Giro, Dick Heuvelman... ...die uh, een, een project in Zandvoort op wielengebied met al zijn kennis en zijn netwerk zal steunen. Hè? Uh, Thijs Rondhuis is hartstikke enthousiast en wil heel graag een Olympisch Tour-etappe. En dat zou bijvoorbeeld tijdrit plus etappen kunnen zijn op één dag. Ja, leuk, een enorm enthousiasme voor de wielersport en ook prachtige beelden vanuit ja. helikopter of drone... Ja. Drone kan inmiddels hartstikke goed. Dan krijg je beelden van man. En die kunnen de hele wereld over. Daar zorgen wij wel voor. Ja, fantastisch. En dan heeft uh, Zandvoort weer een flink stuk promotie. Hartstikke goed. Dankjewel, André. Maar eh, voordat je weggaat, ik wil wel even weten wie op jouw site... de populaire renner, renster enzovoort oh, zijn. Ja. Tom Dumoulin. Natuurlijk. Uh, met een... Uh, Kort achter hem natuurlijk Wout Poels, uh -huh. uh, bij de vrouw Anna van der Breggen okay. en uh, helaas Annemiek van Vleuten wat lager op de populariteitsladder, hoewel ik zou zeggen, ja. Ja, die die zat weg en die zou gaan winnen als ze maar iets beter had kunnen sturen. Ja. In ieder geval, er zijn heel veel jeugdige talenten. Er komt een bak aan talent aan. Je houdt het niet voor mogelijk. Want de mensen kunnen dus op mijn polls, op mijn enquêtes, op WAF, kunnen ze kiezen voor vier, vijf, zes mensen... Die, waarvan ik de naam al opschrijf... die er eigenlijk logischerwijs bij horen. Maar iedereen kan er een naam aan toevoegen. En bij sommige van die namen die men er aan toegevoegd heeft... aan talenten, dan zeg je verrek, ja. Natuurlijk, die komt er ook aan. En dat is... Lekker om te zien. We gaan uh, fijne feestdagen tegemoet. We blijven er nog even naar kijken en over praten. En uh, we blijven vooral waffen. En zo is het, uh, André. Dus, uh, goede, uh, heel erg dank uh, voor jouw uh, enorme waterval weer uh, deze ochtend. Uh, en we spreken je volgende week weer. Je hoeft het me niet steeds onder mijn neus te wrijven. <laughs> als ik één keer op gang, als ik, kijk, als ik vroeger demarreerde, pakten ze me ook nooit meer terug, hè? Kijk. Nee. En hey, zo is het. Dankjewel, André. Dankjewel. Zo, aangeschoven. Hennie, jij weet uh, alles over de Zandvoorter die is aangeschoven hier. Ja, het uh, is een van de spelers, voor mij, in mijn ogen, de beste speler van het team van Zandvoort. Maar dat team van Zandvoort, dat, dat gaat op het ogenblik niet, jongen. Die hebben weer verloren met 5-4. Hoe komt dat eigenlijk? Uh, ja, klopt. Um, Stel je even voor, trouwens. Nou, ik ben Koemi Gielsen, uh, middenvelder van Zandvoort 1. De ster. Van het team. En uh, ja, zaterdag uh, laten we gewoon weer hele belangrijke punten liggen. Terwijl de rest ook punten verspeelt. Ja. Je had hele goede zaken kunnen maar dat is doen. We hadden zeker goede zaken kunnen doen. Hoe komt het, denk je? Um, nou, naar mijn mening um, gaan we altijd uit van andermans kracht in plaats van kracht van onszelf. Ja, jullie trainer is een voorstander van met de punten naar achteren spelen. Klopt. Het liefst vijf man in de verdediging. Een beetje de, de blind tactiek tegen België. Ja. Maar als je in een thuiswedstrijd zo'n zo systeem speelt... kun je ook nooit druk zetten. Nee, klopt. Wij um, hebben, snelle voor, hebben een snelle voorroede. En dat is denk ik ook waar de trainer uh, zich aan vasthoudt. En dan um, wil hij zeker weten dat het achterin het blok staat... en dat we altijd snel uh, zijn in de counter... Dat we daar gevaarlijk zijn met bijvoorbeeld Jesseraan of uh, Lucas en Boy of Molly in de spit. Maar Koen, klaarblijkelijk werkt het niet. Nee. Uh, wat, wat zeggen jullie dan? Wat, wat, hoe zit dat in het, in in het, het team. team zelf dan? Ja, nou ja, in het team zeggen ze van. Uh, we moeten van onze eigen kracht uitgaan. En niet, uh, want wij zijn duidelijk uh, een uh, liefhebber voor het kampioenschap. En, maar we moeten het ook laten blijken op het veld natuurlijk. En gewoon dominant zijn in plaats van. Uh, de speler, of de tegenstander, zijn spelletje laten voetballen. En dan uh, kijken hoe wij daarop anticiperen. Nee, dat, dat snap ik. Alleen uh, tot nu toe. Uh, krijgen jullie toch nog opgelegd. dat je die, he, die, die, die verdedigende spelvorm moet doen. met ja. uh, counters. Uh, terwijl jullie dat zelf anders voelen als spelers. Ik moet heel eerlijk zeggen: ze, ze hebben Jesse de Haan in de, in de voorhoede lopen. En die is zo verschrikkelijk snel en zo goed. Laatst maakte hij er weer drie op een, uh, in één wedstrijd. dus ik, ik kan me een beetje voorstellen dat je als coach die tactiek toepast. Maar doe het dan in uitwedstrijden. Thuis ga je er vol voor. Dat is mijn idee. Ja. Ja, en dat, dat zijn de spelers ook van mening. Die zeggen altijd van, we moeten hoog druk zetten. We zijn beter, dat weten we van onszelf. We moeten het ook laten blijken. En een ander puntje is waarvoor we bijvoorbeeld zaterdag zo'n wedstrijd verliezen. Is dat je toch ziet dat het aantal spelers verzaken. En dat je eigenlijk... Op kwaliteit win je zo'n wedstrijd, maar alleen omdat je geen volle procent uh, inzet hebt van een aantal spelers, kan je zo'n wedstrijd gewoon makkelijk verliezen. En dat is nu ook gebleken. En ik hoop dat het een wake-up call is voor de meesten. Ja, die zich je... aangesproken voelen als ik zeg van dat er uh, geen 100% procent inzet is. Maar spreken jullie elkaar daarop aan dan ook na ja, afloop? Ja. ja, ze zijn niet uh, onmondig hoor, mm. de boys. Wat me opvalt, het is een echte amateurclub. Ja. Uh, dat is misschien ook wel de reden dat het nog steeds in die derde klasse speelt. Uh, maar het wordt nou toch wel hoog tijd dat Zandvoort omhoog gaat. Ja, het wordt zeker tijd. We zitten nu al uh, denk drie seizoenen achter elkaar uh, in de nacompetitie, alleen door een periode te pakken. En verder uh, komt het niet, is er niet meer dan dat. We willen altijd hoger op en er zijn nu ook zoveel uh, dingen anders gegaan eigenlijk dit seizoen. We gaan bijvoorbeeld op trainingskampen, uh, we zijn uh, corbergjes aangeschaft om het allemaal een beetje dat het team weer een beetje bij elkaar te houden. Alleen uh, tot nu toe uh, mochten we niet baten. En misschien uh, is het ook wel tijd voor een uh, nieuwe trainer. Ik weet het niet. Maar tot nu toe, drie keer achter elkaar en daarna een competitie en dan na één of twee wedstrijden al uitgeschakeld zijn, is niet uh, waar, je, waar je verder mee kan. Zeg maar. je, je loopt nu wel risico hè? door dit uh, Nee, zeggen. maar ja, het is, het is gewoon zo. Het nee. speelt ook onder de spelers. En uh, het, het, zijn alleen maar, het blijkt alleen maar uit de cijfers dat het gewoon op dit, deze manier niet, niet gaat worden. Nee. Je bent een van de betere spelers, misschien wel de beste in het team in mijn ogen. Hoe lang blijf je bij Zandvoort? Um, ja, zo lang. Uh, nou, ik, ik denk is. T, ik kies sowieso altijd voor mijn school. En ik, natuurlijk, als een amateurclub of een, misschien een uh, betaald voetbalclub uh, zich meldt. dan. Dan neem ik dat in overweging. Maar um, ja, tot nu toe wil ik sowieso eerst met Zandvoort uh, proberen. Gewoon een hoger niveau te halen. Ook omdat je daar gewoon met je vrienden voetbalt. Je, je voelt je meer thuis. Ik heb bijvoorbeeld bij HFC gevoeld ook. Nou, daar had ik echt het gevoel dat ik een... De gast kwam steeds. Ook al voetbalde ik daar. Ik voelde het niet thuis. En nu voel ik me thuis. En dan wil ik, heb ik ook echt meer het, het gevoel voor mezelf. En wil ik het doel voor mezelf neerzetten. Dat ik met Zandvoort naar een hoog niveau moet. Maar ja, ik ben nu 19 en ik denk van... Uh, als het nu niet werkt en ik moet ook eerlijk zeggen... met de training en de wedstrijden, ik word er echt niet beter van. Ik denk misschien alleen maar slechter. Hm. En uh, ja, dat zijn dingen die ik mee moet nemen in overweging. En, uh, dat denk ik ook, want ik vind dat best heftig... als je zegt over jezelf van... Uh, ik, uh, hey, ik word er slechter van in plaats van ja. beter momenteel. En eerlijk, hè? Heel eerlijk. Super eerlijk, maar dat vind ik ook wel, Nou, dat vind ik, als ik dat hoor, denk ik, verdikke me, ga op zoek en uh, ga ergens naartoe waar je wel je ei kwijt kan, lijkt mij dan. Ik heb ook zo'n club gekend, ik voetbalde ook bij Rijnsburg Boys in de Bollestreek. En um, ja, op een gegeven moment uh, had ik eigenlijk geen vervoer meer daar naartoe en ik had ook nog net niet mijn rijbewijs, dus ik kon eigenlijk daar helemaal niet meer voetballen. Mm -hmm. En nu is het een beetje verwaterd. Maar alsnog uh, echt een superclub. Super en daar voel ik me ook echt thuis. Daar leeft het voetbal ook echt. Dat kun je wel zeggen, ja. En uh, al die sponsors. Ja, van, uh, echt niet normaal. Niet normaal. En alles voor de jeugd ook. Niet alleen maar de selectie waar het om draait. Het gaat echt... Nou, uh, ja, dat is wel echt top. En dat, bij Sanford mist dat ook een beetje. De trainer daar trouwens, bij Rijnsburg Sports, heeft Marcel gehad met die overwinning afgelopen week. Want anders dan, uh, had hij al op straat gestaan, hè? Onze oude trainer, Lex. Ja, precies. De trainer van... Uh, de oud-trainer uh, Milders van, uh, van HFC. Die traint daar. En uh, die heeft ook nog een aantal uh, mannen van HFC meegenomen die kant op. Ja. Dus. Ja. Maar trekt, trekt HFC jou niet meer? Waarom is dat, uh, ja, geeft dat jou geen thuisgevoel? Um, nou, ten eerste had ik een, een seizoen met uh, een trainer... die eigenlijk alleen maar communiceerde met echte HFC-jongens. Echte jongens die er al vanaf de jeugd zitten. Um, en verder, ja... Ik was, ik was nog jong en nieuw en ik had echt het gevoel dat ik misschien een, om werd. Of, of misschien door de spelers of de tenen. Maar dat was eigenlijk helemaal niet zo. Het was meer van oké okay, leuk dat je er bent. Maar, uh, nee, maar je had het nodig eigenlijk ja, wel om goed te wel. kunnen florenen. Ja, om mijn eigen ontwikkeling ja. ook. Ja. En, uh, ja, en dat was het. Dat, dat maar, had je dus, toen ja. niet. Nee. Nee. Ik bewoner Koenen en ik zal ook vertellen waarom. Hij voetbalt in mijn ogen als de beste bij Zandvoort. Hij zit op school. En wat doet hij s'avonds? Werken. En daar ken ik hem ook van, want in het restaurant waar hij werkt ben ik uh, drie keer in de week. <laughs> dat is namelijk nou het Zizo-restaurant. Daar is hij weer. Yeah. Yeah. Yeah. Is ja, is yeah. Yeah. ja, ik kan het ook niet helpen, maar dat <laughs> <That> is toch eenmaal <laughs> het beste restaurant. Daar moet iedereen naartoe, man. Dat is fantastisch. En, en, dat maar dan sta je daar gewoon de hele avond op je benen tot vaak laat, want jullie ja. zijn een groot succes in Zandvoort. Klopt. En, ja. uh, zaterdag is dat het soms... Nou ja is dat we, we moeten we meestal om één uur verzamelen of zo. Of half één op uh, zaterdag. Maar vanavond ook bijvoorbeeld. Dan sta je toch tot uh, twee uur te werk of zo. En dan uh, heb je een hele dag uh, op de benen erop. Dus af en toe wel in de ochtend denk je van... Het liefst sta ik altijd vroeg op. Want ik heb geen zin om bijvoorbeeld uh, twaalf uur op te staan. één uur op de club. En dan gaat alles in één stuk door. Maar ja, als je zo laat uh, klaar bent. En uh, is nog even, even één keertje omdraaien is altijd wel lekker. Ik ja, ja. ja. vind het <laughs> fantastisch wat je doet Koen. Uh, je eerlijkheid waardeer ik. Je hebt nog geen uh, mediatraining gehad. Want dan weet je helemaal niet meer wat je mag zeggen en moet zeggen. En dan draai je er maar een beetje omheen. Je hebt een heel eerlijk verhaal verteld. Ik hoop van harte dat Zandvoort naar de tweede klasse gaat. Oh, zeker. En blijf gezond. Blijf doen wat je doet. Van harte gefeliciteerd. <laughs> Voetbal, we kunnen er acht dagen in de week over praten. The Beatles. Of niet, Terry. Ja, nou, uh, zo'n dag als gisteren... Ja. dan mogen er maar zes in de week zijn, hoor. Oh, okay. vreselijk. vreselijk. De spullen waren zo nat. Vanmorgen hingen ze nog uit te druppen op de bank tegen de verwarming aan. Dat was onvoorstelbaar. Nou, dat kan ik me voorstellen. Want het was ook inderdaad niet heel erg fijn, deze dag. Maar nu, de zon schijnt, die. Fantastisch weer. Het is weer heerlijk. heerlijk. Het, en aan de lijn hangt Martijn Prinsen. Ja, en die heeft ook meegeluisterd uh, naar het gesprek met Koen Magielsen... Maar wat we helemaal vergeten zijn, uh, Martijn, is te vragen wat er morgen gaat gebeuren. Want jij bent morgen in Zandvoort. Ja, uh, wij gaan uh, uiteraard de wedstrijd tussen Zandvoort en, uh, en VVC gaan we bekijken. En wie wint er volgens jou? Uh, bah, ik vind het na nou, vorige week wel moeilijk, hoor. Ik weet niet of, uh, of Koen uh, anders kijkt naar VVC uh, door de overwinning uh, van VVC op Kagia vorige week. Um, ja, ik, ik denk wel dat we met VVC uh, dit seizoen uh, weer extra rekening moeten houden. Um, ja, wat we eigenlijk hoopten gebeurde ook afgelopen zaterdag... dat VVC won van Kagia. En um, nou ja, we kennen het VVC natuurlijk altijd goed. En, um, ik denk dat het morgen belangrijk is dat we gewoon het spel spelen... Um, wat de spelers vinden dat zij moeten spelen. En ik denk dat we zeker dan een kans maken om, om uh, te winnen. Heb jij ooit een voetballer gehoord die zo eerlijk is, Martijn? Uh, nou ja, ik heb wel meer voetballers gehoord inderdaad, die, die uh, uh, zeggen wat ze, wat ze denken. Maar uh, wat, wat dit betreft ben ik wel blij dat uh, eindelijk uh, iemand uh, uit de club Zongort zelf gewoon zegt van luister, misschien is het wel tijd voor een, een, uh, een nieuwe trainer. Of, of dat het anders moet in ieder geval. Want ja, je loopt in principe nu al 2,5 uh, seizoen. Al, uh, al uh, uh, ja, ik heb gewoon het idee dat niet alles uit het elftal gehaald wordt wat erin zit. En dat is doodzonde. Ja, dat is absoluut zo. Want uh, dat verdedigende voetbaljongen in thuiswedstrijden, dat is ergerlijk gewoon. Ja, en als je dan uh, twee keer daarna de competitie uh, eruit vliegt uh, tegen uh, EFC uit, uh, uit Edam. Ja. Uh, wat wat uh, een club is wat uh, in principe helemaal geen goed voetbal speelt. Het is uh, vaak echt reactievoetbal. Ja, dat is doodzonde. Ja. Het kan allemaal beter. En gelukkig is het een keer gezegd. Ik ben daar heel blij om. Nou, ik ook. Nou ah ja, jongens. Ik, ik vind het nogal wat als euh, niet-zandvoorter. En euh, euh, ja, er worden hier dingen gezegd eigenlijk. Van, euh, volgens mij wordt er een trainer gedisqualificeerd hier. Euh, na een aantal seizoenen euh, werkt het dus gewoon niet meer. Dat is wat ik proef. Ja, dat heb je goed geproefd. Oké, okay, nou. Ik... Euh, nee, ik euh, ik weet niet hoe Zandvoort hierop gaat reageren, maar in ieder geval, het nou, is gezegd. Als je gewoon eerlijk bent, ook als trainer en je hoort dit, dan moet je gewoon zeggen dat, uh, dat Koen gelijk heeft. Ja. Uh, de stemmen, je hoort het wel al wat langer, hè? Dat het, uh, ja, niet kijk, van... iedereen zegt het achter de rug en Koen zegt het gewoon voor de microfoon. En het is alleen maar te prijzen. Ja, ja. En ja. weet je, het, het kan net de kick zijn om morgen die, die, die eikels van Riedroon omver te schoppen. <laughs> Ik hoop dat je speeltijd krijgt morgen, Koen. Ah, joh. Jij is wel gek gekste als je hem niet opstelde. Dat denk ik ook. Hé? <laughs> ja, dat denk ik ook. Ik bedoel, Koen is uh, een, een van de meest creatieve spelers in het elftal. Ja. Staat op een, een belangrijke positie, maar werkt zich daarna ook nog eens een, een slag in de ronken. Uh, 19, hè? Mee hey. bij, en, Koen, je speelt er niet mee bij en muiden, geloof ik, toch? Uh, nee, klopt. Uh, nou ja, goed. Die, die, die, dat al verloren jullie ook. Ja. En uh, ja, dat was gewoon echt... Uh, uh, uh, een, een, een, een zeer armoedige wedstrijd van, van Zandvoortkant. Uh, doodzonde, ik bedoel, uh, daardoor loop je nu al achter de feiten. En je, vorige week krijg je een mooie kans om in te lopen op, uh, op de koplopers. Hè? Want uiteindelijk hebben ze allemaal punten laten liggen. Amuide, Kagia uh, in, Nou, dat was er nog eentje. Uh, Ovw oh, VEW natuurlijk ook weer. Ja. Uh, ja, als je dan zelf ook uh, punten, punten had liggen tegen uh, uh, SCW... Ja, verrassend. verrassend. Ja, dat is echt het hey, maar Je bent van, morgen in Zandvoort ja. en ik denk dat je dan uh, Koen gaat uitnodigen als eerste gast in jouw nieuwe programma van voetbal Haarlem.nl. Want ja. jullie zijn een heleboel van plannen. Ja, we gaan een eigen uh, online praatprogramma gaan, gaan maken. Uh, iedere dinsdag iedere uh, uh, komt hij die, komt die online hè, door het YouTube kanaal. In een uh, professionele uh, studio. Um, en ja, dan gaan we 24 januari gaan we daarmee beginnen. En dat is in samenwerking met uh, 023, 023 Magazine. Ja, klopt. En uh, dat is Jos de Jong, hè, die dat gaat doen. Dat, dat is Jos de Jong. Uh, uh, nou, niet alleen Jos de Jong. Hè. We zijn uh, in totaal, denk ik, uh, dat het uh, um, uh, geproduceerd gaat worden door uh, zes verschillende mensen. Uh -huh. En um, ja, ja, goed, uh, uh, waaronder dan, dan Jos de Jong. En ik, uh, ik ga er vanuit uit, niet dat dus jij ja, er ook regelmatig bij zult zijn. Op maandagavond moet ik trainen hoor. Ja, ik weet dat ik weet. Maar dat, dat komt wel goed, dat komt wel goed. Okay, uh, we, we, gaan, we gaan in ieder geval iets, uh, iets, uh, iets heel moois van maken. En ook iets nieuws. Uh, ja, zoiets in de regio hebben we in principe nog nooit gehad. Nee, hartstikke leuk man. Ja, ja. Nou, jong komt ja. net binnen. Ah. Heb je al gestemd op hem? Ja, natuurlijk heb ik al gestemd op hem. Je hebt ja. wel op hem gestemd. Oké, okay. ja, hier nog niet iedereen hoor. Oeh, ja, dat moet wel gebeuren. Maar Alex de Groot steekt gelijk zijn vinger op. Maar Koen die uh, heeft geen idee waar we het over hebben... Vrijwilliger van het jaar, Jos de Jong, Haarlem, stemmen, dat moet gebeuren. Ja, AD was het hoor. Ja, AD.nl, schuine streep, clubhelden, dat was het. Uh, Martijn, wat heb je nog meer gezien uh, van de week? Nou We zijn zelf uh, bij uh, onder andere de, de, de degradatiekraker in de vierde klasse D geweest op zondag tussen het Rosvolgers en Watlo. En, uh, naar Watlo uh, won het duel met uh, Dik om met 3-1. Uh, bij het van ons uh, gaat, het, uh, gaat het niet goed. En dat is wel zonde. Het is ook een, een, een hele kleine maar een hele mooie club. Um, en um, ja, er komen nu wat uh, versterkingen aan uit een, uh, uit een uh, elftal vol, vol zeg maar, oud-eerste elftal spelers. Want daar moet er we wel wat gaan gebeuren. Want anders uh, degraderen ze naar de vijfde klas. En ik weet niet wat er dan gaat gebeuren met de club. Dus laten we, laten we uh, uh, hopen dat, uh, dat het van ons alsnog op de, op de riet krijgt. Um, wat hebben we nog meer gehad? Uh, in de zondag e klasse C um, is uh, er weer een elftal uit de competitie verdwenen. Uh, Portugal-Amsterdam. Nou goed, vorig jaar eindigde de competitie met, uh, met zes clubs. Nou, op dit moment zijn het er nog, uh, nog dertien, maar uh, er is weer een hoop gedoe. Uh, de koplover bijvoorbeeld die heeft, uh, die moet zeven wedstrijden opnieuw spelen omdat hij een uh, niet gerechtigde speler liet meenemen. Uh, Lachelijk hè, Die is dat? Ja, echt is de, de, de 50, klasse C. Uh, ja. Ik kan er inmiddels uh, een boek over schrijven. Um, en wat hebben we nog meer? Uh, ja goed, uh, we, we hebben dit weekend natuurlijk ook bij HFC... Hè? ...thuis tegen, tegen HFC Hardenberg. Ja, en hij komt mee, de radioman. Dus iedereen is al nerveus hier. Ja, ja inderdaad. Ja. Edwin Evers. Ja. Um, nee, het, is, het is weer een, een zespuntenduel voor, voor HFC. Net als, als vorige week. En die week daarna, of die week daarvoor volgens mij ook. Ja. ja, en het worden nu alleen maar gelijk spelletjes. En daarmee pak je wel een punt. Maar aansluiting met de middenmoot... Die wordt steeds, die, die, die, die verdwijnt het heel langs uit zicht. Dus ja, een, een overwinning uh, tegen HAC is, uh, is heel belangrijk. je van den Ban is er overtuigd dat Katwijk kampioen wordt. Uh, nou ja, ze gaan nu wel eigenlijk uh, in plaats van uh, alleen maar duels gelijk spelen wel, wel uh, drie punten pakken. Uh -huh. en het is gewoon een hele goede ploeg, hè? Ik bedoel, uh, niet alleen die ploeg zelf, maar ook die hele club die staat als een huis. Ja, precies. Ja, dat zou logischerwijs wel een van de, van de kandidaten moeten zijn. Ik denk ook dat het gebeurt, hoor. Hé, hey, een hele andere vraag. Het opschonen van de computer, het maken van een fotoboek of het uitzoeken van verzekeringspapieren. Hoeveel klussen zijn er niet in huis waar u niet aan toekomt door alle drukte, meneer Martijn Prinsen? Een butler, zoals in films bij Rijke Families, werkt deze klussen binnen no-time weg. En nu is zo'n butler voor iedereen beschikbaar. Al vanaf 9.95 staat Flexington bij u voor de deur. Ver je dat, verhaal? <laughs> um, ja, hoe vind ik dat wel? Uh, ik, nou ja, goed, ik denk dat het veel mensen, veel mensen helpt. Ja, daarom gaan we er zo over praten. Want de eigenaar van Flexington is Lex de Groot. Trainer bij de Koninklijke HFC. En dan gaan we zo eens even vragen hoe die nou op dit idee gekomen is. Heel goed. Hé, hey, dankjewel. Waar ga je naartoe? Morgen naar Zandvoort en zondag zijn we onder andere bij de kraken in de muiden tussen SVI en Stormvogels. En, oh, dat is morgen thuis, En zondag zijn we ook bij uh, de derby tussen uh, BS en vogels. Oh, we zijn bij zoveel wedstrijden. Ga maar kijken. precies ja, En zie je, maar, de, je weet de, de dat de Koninklijke HFC, HFC. mooi speelt. En ja. dat is bijna niet meer bij te houden. Dan is het om drie uur, dan is het om half drie, dan is het op, ja, op vrijdagavond, dan is het op zondagmorgen om zes uur. Maar het is echt morgen om half drie aan de Spanjaard slaan. Dag jongen. Goed weekend. Hoi, jij ja, ja. dag meteen. En de groeten van Jos. <coughs> No, I can fight it Got my soul, she's captured me Who's the hostage when I hear that beat? I gonna take these shot, That's why I'm a slave to the music of our throat stop until my heart pops. I'm a slave to the music of a broken dance if I stop breathing. She got me rocking, she got me moving, she got me dancing. She got me rocking, she got me moving, she got me.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 James Morrison was dat met Slave to the Music. Slaaf van de muziek. Ja. Laat uh, Sylvana Simons het maar niet horen. Als je het over slaven hebt dan... Hé, hey Charles. Over ja, de muziekkeus van jou gesproken. Lex heeft een hele lijst opgestuurd. Nou, bevraagd. dat was een van de, van de, de nummers van Lex. Ja, mij. dit soort heen. nummers mag jij niet meer draaien, hoor. Dat moet je er gewoon uitstrepen. Is dat <laughs> Waarom? Slave to the Music, een mooi nummer. Vreselijk. Ah, nee, Danny, vreselijk ik, heb hier hier een, ik heb hier een folder. Ja. Flexington, ja. zet voor u de puntjes op de i. Welkom, vrije tijd. Het is een prachtige folder, daar staan, ik zie een hamer, ik zie een, een auto ruit gewassen worden, banden geplakt. Dat zijn allemaal diensten die jullie aanbieden. Dat klopt, ja. ja. Uh, jullie, jullie zeggen zelfs, van uh, we zijn bijna een soort butler. Inderdaad, ja. Zou je het zo kunnen zien? Ook, zo zou je inderdaad. het kunnen zien, ja. Het is een e misverstand om te denken... dat een butler alleen bij rijke families het eten opdient. Precies, ja. Nou, een butler is gewoon een, ja, een, een, zeg maar een naam... die zeg maar, een beetje ja, moet aangeven wat je doet. Zeg maar. gewoon mensen ontzorgen en, en helpen in, in het huishouden... en in om het huis met alles. Nou, mijn tuin moet gedaan worden. Dat is een van de dingen die je doet. Ja. Hè? Klein onderhoud aan het huis, administratie. Ik, ik bedoel, waar haal je al de mensen vandaan om dat te doen? Uh, ja, gewoon uit je, uit je omgeving, een groot netwerk hebben. En uh, zelf heb ik ook twee rechterhanden. En uh, er zijn heel veel genoeg uh, jonge studenten die ook twee rechterhanden hebben. Die graag heb een centje bij verdienen. Voorstelbaar ja. idee. Ja. Geweldig idee. Wat maar, vind ja, het is fantastisch, maar ik, ik begrijp dat zou één iemand dus zowel uh, lekker moeten kunnen koken als kleding moeten kunnen repareren? Want dat is wat je zegt, wat hè, jullie diensten zijn. Ja. Nou, dat wil niet zeggen dat, uh, dat we alles zelf doen. We hebben natuurlijk ook een heel groot netwerk. En de kledingreparaties, uh, die, uh, die brengen we weg zeg maar, bij gerenommeerde naaisters en naaiers. Ja. Ja, okay. uh, daar moet dus weer apart voor betaald worden. Ja. Dat zit ja. er niet bij in. Nee, dat zit er nee, niet bij in. nee, okay. nee. Ja. nee Zo zit het ook. Van de diensten, wij ontzorgen het. Wij zorgen in ieder geval dat de kleren bij je opgehaald worden en gemaakt worden. En weer netjes gestreken terugkomen. Dat, dat verzorgen wij inderdaad. Ja. Ook, maar ja, de, de kledingreparaties en de boodschappen... Ja, die moet je ook zelf betalen. Is ja. het uh, toevallig <laughs> dat jouw naam in de naam van je bedrijf zit? Nee, dat is niet toevallig, nee. <laughs> Wat? Hoe, heb je dat, hoe ben je eraan gekomen? Uh, nou, zeg maar... Um, ja, van, van uh, flex, hè, van, van flexibel zijn. Hè, gewoon ja. Uh, ja, Meerdere dingen kunnen doen. Hè, daar komt eigenlijk flex vandaan. En uh, ja, daar zit toevallig mijn naam in, Lex. En eigenlijk, uh, ja, het flexing ton... dat komt eigenlijk een beetje van... Um, de tv-serie, ik weet niet of jullie die kennen. Dat is de Blacklist. Ik niet hoor, want het, ik heb geen tijd. Dat, geïnventeel. dat uh, ja, een aantal jaar geleden bij, uh, bij RTL uh, op de buis. Um, en daar speelt een meneer in, die heet Raymond Reddington. Uh -huh. En uh, vandaar dat, uh, dat, dat Ton. En dat was zeg maar ook een, een, een, een regelneef. Eigenlijk een beetje een lusje regelneef. Um, die de FBI ging helpen zeg maar, om uh, zware criminelen die op een zwarte lijst stonden... om die uh, in te rekenen. Heb je het eigenlijk... Daar heb ik eigenlijk van. Ja, en hij, hij deed heel veel dingen zeg maar, over het randje. En uh, ik probeer alles te regelen uh, binnen uh, de wet, zeg maar. Maar ben je er zo ook op gekomen? Of, of was er nog meer? Speelde er nog meer in je omgeving, of zo dat je dacht van dit ontbreekt? Ja, heel nou, nou, veel van mensen, die, die, die, ja, met is druk, uh, met hebben weinig tijd om, uh, ja, om, om boodschappen te doen uh, of, of klusjes te doen. Hè? En uh, ja, alles blijft maar liggen. En um, ja, ik ben zelf graag uh, ben ook netjes opgeruimd en heb twee rechterhanden en daar het van om mijn dingen te regelen. Toen dacht ik van nou één in één is twee. Van uh, ik uh, ga op die manier uh, mijn boterham verdienen. En ik ga andere mensen ontzorgen en zorgen dat uh, ja, de dingen voor hun gedaan worden. En dat ze ook een netjes huis krijgen. Dus HFC gaat een uh, all all-round trainer missen. Want je hebt natuurlijk geen tijd meer voor HFC met dit. Uh, nou, dat probeer ik juist ja, zo goed mogelijk te combineren, inderdaad. Uh -huh. Want laten we eens naar HFC gaan. Je bent trainer, je bent scheidsrechter. Naast je zit Jos de Jong, dat is ook zo'n scheidsrechter. Ja. Kandidaat voor de vrijwilliger van het jaar. Mm -hmm. uh, vertel eens over je... Ik, ik heb bijvoorbeeld toen jij ziek was... of toen je mm -hmm. geblesseerd was, heb ik ja. je team uh, mogen trainen. Wat een ontzettend leuk stel jongens. Ja. Ik... Wel, welk team is dat, jongens? Dat is uh, de onder 12-2. We hm. hebben het uh, tweede selectieteam van, uh, van HFC... van de eerstejaars D'tjes. Ja, vroeger heette dat nog D... En sinds dit seizoen is het uh, onder de twaalf geworden. Ja. Wat een wereldteam. Ja, ze doen, het, ze doen het aardig inderdaad. Staan ze bovenaan? Nee, ze staan nu, nu derde. Ja. Ze, hebben, ze hebben helaas uh, twee wedstrijden verloren. Onnodig natuurlijk. Onnodig verloren inderdaad, ja. dat, dat is altijd zo. Uh, maar ja, nee, ze, ze, ze, er zit heel veel voetbal in inderdaad. Hoe ben jij gisteren thuisgekomen, na nou, die... Uh... Zonvloed? Heel, heel erg nat. Wat <laughs> was het erg, Alex. Ja, ja. Nee, dat was inderdaad niet, uh, niet uh, om, uh, ja, om naar huis te schrijven. Zeg maar inderdaad van 4 uur tot, uh, tot tien uur heb ik ook op het voetbalveld gestaan. En uh, ja, uh, na mijn onderbroek was geloof ik nog droog. Dat is het enige. Nou, bij mij niet. Ja. <laughs> Dan had ik niet zo'n goede jas van als jij waarschijnlijk. Ja, ja. Maar dat Je is toch wel meen, vaker jongen. gebeurd, herfst in Nederland, jongen. Ja, maar zoals gisteren? Het is, het is wel vaak gebeurd. idee, hoor. Je hebt geen idee. Het nee. plensde echt met, met bakken. Als Denk als ik het heb het een... gezien, want ik zat lekker binnen. maar, ja, maar jij hebt het niet gevoeld, kan ik je meedelen. Vreselijk. Ja. Maar goed. Het is een maar een beetje behoorlijk. Butler, die, die, die kan ja. daar natuurlijk... Ja, die die die regelt iets. ja daarom ja, zijn zijn ja. spullen al droog, de mijne ja, nog ja, niet. Ja, precies. Ja, dat klopt. Ja. Ja, die zitten in de wasmachine, ja. Heb jij al gestemd op Jos Dion? Jazeker, jazeker. Okay. Nou, ik heb mijn stem uitgebracht. Laten we het hopen inderdaad. Dat we 10.000 euro voor, uh, voor HFC binnen kunnen halen. En daarnaast dat uh, Jos met, uh, met de eer mag gaan strijken. Als, uh, ja, dat verdient hij ook wel. Hè? Clubheld natuurlijk. zeker Jij fluit af en toe een wedstrijd. Maar hij staat iedere zaterdag om acht uur op het voetbalveld. Mm -hmm. Kleintjes te begeleiden. Trouwens. Woensdag. Toen het ook zo slecht weer was. Mm -hmm. Toen was de open dag van Ajax. Op de terreinen van de koninklijke HFC. Dat klopt ja. ja. En uh, weet je dat, dat, dat Ajax zo onder de indruk was van hoe die organisatie bij HFC gedaan was... dat ze heel graag terug willen komen. Ze hebben nog nooit meegemaakt dat het zo goed georganiseerd was. En ze hebben nog nooit meegemaakt dat al die teampjes... die daar tegen elkaar moesten voetballen, uh, een scheidsrechter kregen. En weet je wie daar verantwoordelijk voor was? Jos de Jong. <laughs> de vrijwilliger... Van het, van het jaar. jaar. ja. Iedereen thuis, jongens, adnl Clubhelde. Jos de Jong onder Haarlem opzoeken en aanvinken, want hij verdient het gewoon. Wat was dat een organisatie, Jos? Hoe kwam je erbij om dat zo te doen? Uh, ik kreeg een uh, telefoontje van uh, uh, Frans Stijman. Of ik eens wilde kijken of ik daar iets aan kon doen. Vervolgens heb ik contact gehad met uh, Gert-Jan Temeres. En die zei, ja, we hebben toch iets van een, uh, een 10, 12, 13 scheidsrechters nodig. Nou, toen dacht ik, dat zou misschien prachtig gecombineerd kunnen worden met net die nieuwe scheidsrechters, die jeugd die we net hebben opgeleid in augustus en die nu allemaal bezig is om af en toe een wedstrijd te fluiten. Dus dat hadden we in Canning-Kruik en toen werd op het laatste moment vanwege de beperkte deelname bij Ajax werd het afgezegd. Dat was in begin september. Ajax heeft een nieuwe promotiecampagne opgezet en uh, dat werd dus uh, afgelopen woensdag Um, werd dat verricht bij AFC... met, ik denk, een 250 à 300 voetballers. Het was echt niet te geloven. Nou, toen heeft Gert-Jan mij weer opgebeld... van, god, zou je weer actie willen ondernemen... om uh, die mensen bij elkaar te krijgen? Ik heb dat weer samen gedaan met uh, Marilene Rijntjes. Ook een heel harde werker binnen AFC. En ja, um, toen die jongens eenmaal binnenkwamen... Om, uh, hoe laat was het, om twee uur... toen stond Ajax echt zo van... wat krijgen we nou al die kleine jongens <laughs> en kleine meisjes keurig in gele shirts en die mochten dan gaan fluiten... bij teamjes die bestonden uit drie tegen drie of vier tegen vier. En op veld twee en drie, daar werden elk vier wedstrijden gespeeld. Dus dat waren acht wedstrijden en die werden continu voorzien van scheidsrechters. Nou, op een gegeven moment was het wel zielig, want bij de ene laatste pool... dan liep ik het veld op voor dezelfde keer en ik zag die, ja, die kleine jongetjes... ze weten net dat de bal rond is, dus veel voetbal is er niet... En die scheisterrechten stonden daar tussen ja, af en toe een keertje fluiten... maar die hadden net een partij koud, want het kwam met bakken naar beneden. Dus ik dacht op dat moment van... Uh, die verantwoording die wil ik niet op me hebben... dat die kinderen straks allemaal hartstikke doodziek naar huis gaan. Dus ik heb ze allemaal van het veld geplukt. Ik kwam Geert-Jan achter me aan en vond dat kan niet, joh. Nog één, uh, één wester. Ik zeg, ja, bekijk het maar even. Ik ga ze eerst even wat warms aan, uh, aan laten trekken. Dus zij allemaal naar boven. Ik zeg, trek maar aan wat je aan wilt. Het maakt me allemaal niet uit. En dan weer terug. Nou, dat hebben ze gedaan. En toen in de tweede ronde, tweede uur, toen waren er uh, iets van acht meisjes die meededen. En uh, nog een paar jongens. Het was echt uh, formidabel. Ajax was echt ontzettend onder de indruk. Dit was nog nooit en nooit meegemaakt. Maar mee dat gemaakt. heb je wel gehoord. Dat is je wel te horen. Ja, die, uh, die coördinator die kwam naar me toe en zei dat het is echt formidabel geregeld Maar ja. nou, het is hartstikke leuk om dat ook nog te doen. Ajax is stapelgek van HFC, dat ja. duidelijk. Ja, dat is uh, dat heel, heel, heel goed. Ik hoor heel langzaam Queen erin komen, Freddie Mercury. Prachtig. Um, want we gaan naar het nieuws. Dus twee uur zijn we terug goed met Jos en met Lex. Weet je wat zo erg is hier in de studio? Die klok die aan de muur hangt, die is gewoon achter. Dus daar, dat vergeet ik steeds. Oh. Ik let helemaal niet op de tijd. Maar gelukkig hebben wij celduif. Technicus, die het allemaal in de gaten houden. Die is Queen. Uh, ja, het lied van Hans Klokken. Kind of magic.